Maar goed, ze deed ook solo werk, zoals deze CD, The Essence. Mijn naam is Ben of Eugen, en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma, Tap tapie, en een hele, hele goede nacht. Dag. <middels> OM ASATOMA SATGAMAYA TAMASOMA JOTIE GAMAYA BRITYAMA AMRITAM GAMAYA OM ASATOMA SATGAMAYA TAMASOMA JOTIE GAMAYA BRITYAMA AMRITAM GAMAYA OM um, ASATOMA SATGAMAYA TAMASOMA JYOTI GAMAYA RITYAMA AM GAMAYA OM um, ASATOMA SATGAMAYA TAMASOMA JYOTI GAMAYA RITYAMA GAMAYA Om Mazatoma Satgama Ya, Tamasoma Trotir Gama Ya, Vritioma Amritam gamaya Ya. Om Mazatoma Satgama Ya, Tamasoma Trotir Gama Ya, Vritioma Amritam gamaya Ramasuma sat kama ya Ramasuma trutiya kama ya Priyoma amritam kama ya Umasatuma sat kama ya Ramasuma trutiya kama ya Priyoma amritam kama ya Tu mare darshan ki bela, ye mausam rasra chaneka. To mare darshan ki bela, ye mausam rasra I'm going to go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 Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Griekenland hebben de socialisten de absolute meerderheid gekregen. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de overwinning van Pasok is wel duidelijk. De verliezende conservatieve premier Karamanlis heeft zijn opponent Papandreou telefonisch gefeliciteerd. Volgens de prognoses krijgt de Pasok van Papandreou ruim 42% van de stemmen. Goed voor 155 van de 300 zetels in het Griekse parlement. De politiek moet snel een besluit nemen over eventuele verlenging van de missie in Uruzgan. Dat vinden Nederlandse militairen. De politieke discussies veroorzaken onrust onder de militairen en hun thuisfront. Blijkt uit een rondvraag door de NOS. Ze willen ook snel duidelijkheid omdat de voorbereidingen voor een nieuwe missie nu al zouden moeten beginnen. De Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben Iran geprezen om zijn bereidheid om inspecteurs toe te laten... tot de uraniumverrijkingsfabriek in Kom... Een woordvoerder van president Obama zegt dat Iran de goede richting op gaat. Hij vindt wel dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen over het nucleaire programma. Het internationaal atoomagentschap maakte bekend dat zijn inspecteurs op 25 oktober de nieuwe verrijkingsfabriek bij Kom kunnen bezoeken. In Den Haag is bij de PVDA de strijd aan de gang wie lijsttrekker wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen. PVDA-kopstuk Jeltje van Nieuwenhoven heeft zich kandidaat gesteld, net als wethouder Marnix Noorder. Een derde kandidaat, wethouder Henk Kool, heeft zich teruggetrokken. Hij denkt dat van Nieuwenhoven meer stemmen zal trekken op 3 maart. In Den Haag doet ook de PVV van Geert Wilders mee. De Nederlandse volleybalvrouwen zijn er in Polen niet in geslaagd de Europese titel te veroveren. De ploeg van bondscoach Avital Selinger verloor in lots de finale met, van Italië met 3-0. Gastland Polen eindigde in het toernooi op de derde plaats door een 3-0-zegen op Duitsland. Oranje-aanvoerster Manon Vlier werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Het weer, vannacht is het droog. Morgen eerst wat zon, in de middag mogelijk regen en het wordt 15 graden. Na morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOSJ. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de hoop.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 en je bent dus zelf ook creatief persoon, begrijp ja. ik? Ja. Ik ben altijd van, van kind af aan eigenlijk altijd al bezig geweest met tekenen en dat soort dingen. Dus ja, ja. jullie zit je inderdaad toe te knikken. Ja, ze is creatief. Ja, ja. Ontzettend, ontzettend, ja. Zijn Klopt. jullie als enige therapeuten, of vaktherapeuten moet ik eigenlijk zeggen, betrokken bij de Kiel en Kajuit of hebben jullie meer collega's?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 En ja. jullie therapie is, is ook gewoon een onderdeel van ja, ja. eigenlijk het hele behandeltraject... Ja. van een kind of ja. een jongere bij de kinderkeerheid. Ja. Daarnaast ja. zijn er ook nog uh, oudergesprekken... Um.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 Ja <laughs> hey, Jouw dochter is ook uh, bij de hoop uh, opgenomen geweest, niet in de Kiel en Nee, klopt ja Nee, hè? dat was daarvoor nog, want ja. deze klinieken bestaan nog niet zo lang Nee, nee, nee, klopt Hoe oud was ze toen ze bij de hoop kwam? Toen ze bij de hoop opgenomen werd, uh, was ze zestien Zestien jaar? Ja, ja Jong? Heel jong, ja, ja. Want waarom moesten ze, uh, ze hier naartoe? Of wilden ze hier naartoe?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 Je hoort wel over drugsproblemen in het dorp en in de omgeving. Maar je denkt, nou ja, goed, uh, we zijn gewoon een zinnetje, Er gebeuren geen gekke dingen. Onze dochter doet het niet? Nee, wij dachten wel, ze is wel een uh, heftige puber. Oké. Okay. Ja, ze had toch wel heftig pubergedrag, maar ik denk... Nou Want ze ja, was wel veranderd in de afgelopen uh, ja, absoluut, periode of Ja, absoluut. Maar hoe was ze dan veranderd? Uh, afstandelijk.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 Dus ja, dat, dus toen bleek gewoon dat ze weer behoorlijk gebruikten. En ja, door uh, een verspreking van iemand zijn we erachter gekomen dat er toch weer drugsgebruik... Uh, ja. uh, dat, dat toch weer was. V Vond ja. je trouwens moeilijk dat je dochter uh, hulp nodig had? Nee, ik vind het niet moeilijk om hulp te vragen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 bij betrokken. Ja, maar dat, dat hadden, hadden je... wij dan niet. Wij ja, gingen okay. via oude partnerwerk, uh, ja. hadden wij dan hulp. Okay. Maar je volgt natuurlijk de behandeling van je dochter zo op de voet. Mm -hmm. We hadden zoveel intensieve gesprekken ook met de psycholoog en met haar behandelaar. En uh, ja, ze had heel veel uh, hulp nodig. En dat, uh, ja, dat kwam soms tot heftige confrontaties en ook heftige emoties. Want uh, het is gewoon heel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 Thank you.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 U kunt ook bellen tijdens kantooruren met 078 6 3 x 3 2 en bezoekt u nogmaals eens onze site www.thehoop.org. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.